een Klomp met het NOS-journaal. Bij de bewoner, die al vast zat voor een misdrijf. Waarvoor precies is niet duidelijk. Toen het explosief werd gevonden, werd de explosieve opruimingsdienst erbij gehaald. Die adviseerde de politie om de huizen ernaast in Den Bosch te ontruimen. De EOD laat het explosief op een veilige plek ontploffen. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht hebben afspraken gemaakt... om het aantal kinderen dat niet naar school gaat omlaag te brengen. Zo'n 10.000 kinderen zitten thuis omdat er geen passend onderwijs voor ze is. Het zijn meestal kinderen met ernstige gedragsproblemen. De vier grote steden hebben nu afgesproken dat er sneller hulp moet komen... als het niet goed gaat met een kind op school om uitval te voorkomen. Ook mag het vervoer van leerlingen geen probleem meer zijn... als er een goede school is gevonden. Cameroen heeft voor de vijfde keer de Afrika-cup gewonnen. In de finale in Gabon werd Egypte met 2-1 verslagen. Egypte houdt nog steeds het record. Dat land heeft de cup zeven keer gewonnen. Het weer het is bewolkt met vooral in het zuiden kans op wat motregen. Het koelt vannacht af tot net boven het vriespunt. Hier en daar kan wat mist ontstaan. Morgen blijft het bewolkt met af en toe wat motregen. Het wordt dan 4 tot 7 graden. Later in de week wordt het kouder en gaat het s'nachts weer vriezen. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. The first time there saw her I really couldn't help but stare I knew I FM. 25 jaar. ZFM in Zandvoort en jij bent erbij.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 Only your mind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 Mic, 'cause I'm singing. Ugh, to the.